Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Pakistan... die 21.000 euro zou hebben uitgeloofd voor de moord op PVV-leider Geert Wilders. Het is alleen wel de vraag of de man ooit voor de rechter komt te staan... want Nederland en Pakistan hebben geen regels over het uitleveren van mensen... Toch kan er wel een rechtszaak komen. Als verdachte niet verschijnt, dan kan de rechtbank besluiten om iemand bij verstek de zaak af te doen. En dat betekent kort gezegd eigenlijk dat de zaak zal worden behandeld. Maar ja, zonder aanwezigheid van de verdachte. En uiteindelijk kan de rechtbank dan ook tot een fonds komen. Wilder schrijft op Twitter dat hij blij is met de vervolging. oud profielrenner Danny Nelissen is niet meer terug te zien bij NOS Sport. Nelissen werd als commentator voor wielerprogramma's ingehuurd. Maar kwam onder vuur te liggen na een column van wielerjournalist Marijn de Vries. Zij schreef dat een collega... Bij bij de avondetappe seksuele opmerkingen bleef maken. Ze noemde geen namen, maar al snel leek het om Denny Nelissen te gaan. Goed nieuws voor studenten in Utrecht. Zij moeten ook eenmalig energietoeslag krijgen, heeft de rechter bepaald. Het kabinet kwam vorig jaar met dat steuntje in de rug vanwege de hoge energieprijzen. Maar studenten konden fluiten naar die 1300 euro. Een hoop studenten stapte daarom naar de rechter. Eerder werd al bepaald dat Amsterdam en Nijmegen studenten niet mocht uitsluiten. En een kok uit Utrecht vertrouwde een bordje in het Van Gogh Museum niet. Zo'n bordje naast een schilderij. Hij stond de tijd terug naar een doek van Vincent te kijken en zag... Rode kolen en knoflook. Maar toen ik daarnaast op het bordje keek, stond daar rode kolen en uien. Ik had echt heel sterk de mening dat dat niet zo was. Dus ik ben het Van Gogh Museum gaan benaderen. En ze hebben aan mij gevraagd of ik het wilde onderbouwen. Ja, het museum gaf de kok uiteindelijk gelijk na onderzoek. Het is knoflook. Het doek was niet door Van Gogh zo genoemd. Hij gaf het geen naam. Iemand heeft een foutje gemaakt. Ze hebben officieel de naam van rode kolen en uien eh, veranderd naar rode kolen en knoflook. En dat vond ik zo leuk. De kok heeft het nieuwe bordje in het Van Gogh nog niet gezien. Heb ik het weer nog? klaar op vanavond. Koelt af naar de graad of 4 vannacht. Morgen worden 13 graden met zon en wolk. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANUB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam... bij knalpunt Burgerveen over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. A7 zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en de Afrit A van Hoorn... 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Knoopen Kooimeer... 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de N242 richting Middenmeer. Daar is één rijstrook dicht. De N200 Amsterdam richting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 Op de plaats na het nieuws en weer van 4 euro. Die zonnige klanken. Dat was Baltimora in de Tassan Boy. Welkom terug, de Derde uur weer, Benno. En wat gaan we daarin allemaal doen? We gaan uh, straks eens even bellen met Rendo Lawson. om met hem het uh, Autosport-nieuws door te nemen. En uh, Formule 1-nieuws uh, natuurlijk ook. Want er is uh, wel. Uh, dus, dat is ongelooflijk, op wat. Uh, dat hele internet wordt volgepland met uh, Formule 1-berichten. Zoals uh, drie nieuwe mee, Formule 1 teams in, uh, zit het in de wachtkamer, evaluatie nodig, spelregels, deelname en... Oh jee, dat ja, oh, ja, oh, ja, ja, oh, is allemaal wat. Dat is natuurlijk het beste van de week. En we sluiten af met de inhaakdagen die nog openstaan. Nou, dat gaan we allemaal in uh, dit uur uh, doen. Dus uh, blijf uh, lekker luisteren. En uh, ja, als je nog een uh, plaat wil horen, we kunnen gebeld worden, hè, Benno. 5-7. 30393. Ja, ja 30393. Het telefoonnummer ja. van de studio hier in Zandvoort. Nou, nog steeds lekker zonnig hier in Zandvoort. Dat betekent ook zonnige muziek op de radio. Deze heb ik uitgekozen. Joe Cocker en Summer in the City. Hot town, summer in the city. Back of my neck, in dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk.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 Mm-hmm. Mm -hmm. Uh, achter elkaar zitten uh, Joe Cocker en uh, Summer in the City gevolgd door Play That Funky Music de singer van Wild Cherry CFM, Race Radio Pit Report nou, een mooi blokje om dan uh, richting uh, Beverwijk uh, toe te gaan. Uh, ben nou naar uh, Rendel uh, denk ik zo. Oh. Ja, Rendel. Zeker. zeker weten. Goedemiddag, Rendel. Ja. Goedemiddag. Was het, was het weer goed was of niet? Ben jij Toch veel voor mij, zeg Jij. Ja, ja. <laughs> ik hou er maar steeds rekening mee. Uh, ja, Benno zegt ook steeds mee, tegen mij: hey, ga je nou een goede plaat draaien? Ik zeg ja, Rendel ja. moet weer in de uitzending. Dus, uh, ja. Ja. Deze laatste twee waren goed hoor. Die mag B blijven. Oké, okay, dankjewel. Ja, okay. zo. Nou gaan we het over de autosport in de racerij hebben, want uh, daar. Er is wel weer heel veel over te doen, Benno. Jazeker, maar eerst even naar uh, de Facebookpagina van Rendel Lawson himself. Uh, daar uh, hij heeft hij zijn profielfoto uh, bijgewerkt. gewerkt. Uh, uh, oh jeezje. Jeetje, jeetje Randall, <laughs> daar sta je afgebeeld. Ik wist niet dat ze zulke overhemden maken. Maar het, uh, het allemaal uh, helmen met uh, een, uh, gezichtjes erin. Uh, dat is allemaal beroemde coureurs, denk ik dan. Allemaal coureurs uit mijn jeugd. Oh. Dus allemaal helden uit mijn jeugd waar dat, Benno. Ja. Uh, ja, en over hem, en je, en je, ik moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen idee meer hoe ik daar gekomen ben. Oh. oh, je hebt het <laughs> maar, al een tijdje. Ja, ik heb hem al een tijdje, maar hij is mega cool En uh, ja. ja, gewoon, uh, weet je, een hoop op erop. Uh, Helm of een kans, Nicky Laude, Emerson Vitschepaldi. Uh, allemaal dat soort jongens allemaal. Uh, Jean-Pierre, Jayé, uh, die ik uh, vorige week natuurlijk ook uh, afgelopen weekend ontmoet heb. Uh, René ja. Anou, ze staan er allemaal op. En, en uh, uh, helemaal prachtig. <zast pump> en, uh, ik ga je vertellen. Ik ben er wild beroemd mee geworden in Frankrijk. oh ja. ja de, alle camera's uh, opgekregen ja, gekregen. Ja. TV, toestand, alles. En ik, geweldig. Ik, ik eigenlijk. Toen ik hem aan had. had ik al een beetje spijt van. Want ik kon uh, niet meer normaal over het paddock lopen. Iedereen die wilde met me op de foto. Wat <x2> <luminas Russian> allemaal dan? <laughs> oh, een mooi verhaal. Ja, geweldig. <rires> ja, ja. Maar dat is. Uh, ik zie daar gelijk een markt in. soort dat soort overhemden. Uh... Ja, nou ja. Ik heb ik, ik het ooit. Ergens gekocht, ik weet niet meer waar, ik, je moet het me echt niet vragen. Maar uh, er zouden er toen eentje hangen en die was bij Maat ook nog, dat hebben ja. we gelijk meegenomen. We zijn zo van klaar, weet je, die ja. moet ik hebben. Ja, ja, ja. Dat er wel een serieuze markt voor zijn, ja. Ja, ja, ja. Yes. ja verdiep je erin. En, ja. uh, maar goed, uh, nou ja, dus je had uh, iedereen, maar dat je, je Maat nog steeds is, dat is natuurlijk wel heel knap van jou. Wat uh, Nou, dat ik je <laughs> Maat nog steeds. Ja. <laughs> Oh, ik geloof dat het goed is dat jij een beetje weg zit en ik in Zandvoort. Ja, we gaan <laughs> Nee, maar gewoon, weet je, het zijn leuke dingen als je met iedereen op de foto moet op een peddel En dan zie je allemaal die kopjes, wie is dat, wie is dat? Dus ik moest gewoon handtekeningen uitdelen Ik denk jongens, dat gaat helemaal goed hier. Eén groot feest. Want het was daar gewoon in Zuid-Frankrijk mooi weer en een gekke huis. Maar ze hadden meer dan bijna 60.000 bezoekers. Zo. Dus dat is natuurlijk best wel een feestje geweest daar, absoluut. Ja, ja, ja. nou ja, en je teammaat, die heeft geloof ik een race gewonnen, hè, de Formule 3? Nee, Veel erger. Weg, hè? Kort ja, hij is Europees kampioen geworden. Dus oh, uh, de, VIA, de VIA had een wedstrijd uit voor historische Formule 3 auto's. En ja. zo'n auto's tot een beetje 84. Uh, waren ze uh, uit een hele mooie periode gewoon, uh, van de autosport. waar in feite alle grote coureurs wel in opgeleid zijn in die periode. Je praat echt over de beginjaar 80, uh, eind jaar 70. Uh, daar is een uh, Europese wedstrijd uh, op Paw tijdens het festival. En uh, dat, uh, die wedstrijden bestonden uit twee mansjes. En uh, Pet. Ik, uh, worden in zijklasse alle twee de manjes een het Europees kampioen. Zo. En dat uh, waren de enige Nederlanders. En normaal wordt, wordt, wordt die serie eigenlijk gedomineerd door Italianen en door Fransen. Die zijn eigenlijk al jaren grote jongens. En uh, we zijn de afgelopen weken mega bezig geweest met ook zelfs even testen. Dat heb je ook nog meegekregen op Meppen met de auto. we zijn mega bezig geweest om gewoon die auto gewoon optimaal te prepareren. Ja. En uh, Patrick was in, ja, de Patrick is uh, niemand kent een Patrick, anders is helemaal vergeloofbaar. Dat is echt een coureurtje. Als je die wat jonger was geweest, had hij de formule 1 kunnen halen, want die is echt gewoon heel erg goed. Zo. Ja, en hij reed al die Italianen en al die Fransen reed hij naar huis toe. En uh, die waren serieus zagrijnig, <lacht> <lacht> Maar ja, de VIA vond het uiteindelijk wel erg mooi, want ja, Italianen en Fransen, je weet het, hè, er zit een, pa een, een passie in, ja. en uh, als het allemaal niet goed gaat, dan gaat die helemaal uit, uit een dak. Ja, ja. Nou, ja, en uh, Patrick, die, die is eigenlijk gewoon dat hele weekend heel erg kalm gebleven, hoewel... Ik zal je vertellen, de weken ervoor... ik denk zijn vrouw hem niet meer leuk vond... toen was hij absoluut niet kalm. Oké. Okay. Maar, uh, ja, gewoon... Uh... Nu was het gewoon zo goed en uh, we hebben hem gewoon, goed, ik denk ook redelijk goed gecoacht. Uiteindelijk gewoon uh, met Skoppie gereden en ja, uh, yeah, gewoon die Italianen en uh, Fransen gewoon uh, een klote weekend bezorgd. Dus ja, ja, geweldig, geweldig. Dus we hebben de eerste Europese kampioen, hebben we al in Nederland in de autosport. Uh, Max is nog geen wereldkampioen, maar we hebben al een Europese kampioen. Zo is dat. Nou, dat vind ik een heel mooi afsluiter. Ja. Uh, en uh, dit weekend, uh, Renault, wordt uh, hier op Zandvoort de voorjaarsraces gehouden. Ja, en en ja. wat mij opviel aan, het, uh, aan de klassen die meedoen, dat er toch allerlei merkklasses tussen zitten, zoals de Mazda MX 5-cup, de BMW M2-cup, de Ford Fiesta. Zijn die uh, beroep, die fabriekscupjes eigenlijk weer terug nou, kijk, de Master MX-5 Cup is natuurlijk een beetje een cup, uh, dat, dat is een beetje, uh, ik weet niet of je de nieuwe MX-5 is dit weekend op standpunt of de oude, volgens mij de nieuwe denk ik. Ik heb geen idee. Ja, volgens mij ook de, de nieuwe. De vorige die, week was het de, was de oude. Ja, vorige week was het oude. Nu dus nieuwe is een uh, klasse die, uh, waarvan iedereen dacht, dat nou, dat gaat het helemaal worden, is het eerlijk gezegd toch niet helemaal geworden, want de velden zijn daar niet zo heel groot van. Uh, het is heel moeilijk om een automing moderne autosport in Nederland uh, te krijgen, omdat het kostplaatje gewoon heel erg hoog is. En, uh, fabrikanten, kijk dus BMW, is in feite BMW zit er wel een beetje in, maar niet met heel veel geld. Uh, het is natuurlijk bijna not don tegenwoordig voor uh, een fabrikant om te gaan zeggen... ...joh, wij gaan uh, vol uh, in de autosport met een cup. Dat uh, is bijna onmogelijk, want ja. uh, tegenwoordig met alle milieu toestanden wordt er ja. gelijk uh, nek aangekeken. Uh, Porsche is daar natuurlijk nog wel heel erg mee bezig, hè, met een Porsche cup, hè, met, uh, met, met de 911. Uh, die doen dat nog wel heel erg. Uh, die hebben er gewoon over een maling aan. Heerlijk, ik hou wel van die Duitsers, dat zijn mooie mooi voor. <lacht> <lacht> weet je? En We gaan gewoon lekker een cupje doen. Uh, en je hebt gezien, dat gaat ook soms fout. Want je hebt de beelden wel gezien, hè? Daar in Portimao, die, uh, die postje die in de uh, tribune beland is. Ja, daar hadden we het uh, eerder in de uitzending al okay, over. Ja, ja, nou, ja dat ja. is hè? Ik vind, ik vind het 100 punten waard. Gelukkig dat er niemand zat. Maar hoe ja. krijg je het voor elkaar? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja, ja. toch? Ja. hoe is het in Hemeland ook? Gelukkig die rijden helemaal niks. Gelukkig, geen mensen op de tribune gezeten. Ja. Er ah, gaat natuurlijk wel wat gebeuren daar. Ja. Dat mag natuurlijk absoluut niet gebeuren. Maar ik had wel eens iets van hoe dan? Hoe dan? Ja. Jij, weet en... jij toevallig hoe het, hoe het gebeurd is? Stond. Nou ja, ik heb wat beelden nu van verschillende kanten gezien. Maar ik moet zeggen, volgens mij had hij gewoon helemaal remmen meer. En uh, hij is gewoon op de bandenstapel gelanceerd. Door de hek heen gegaan. En uh, stond stond uh, mooi uh, geparkeerd op een uh, paar stoeltjes. Wat ja. niet de bedoeling is natuurlijk. Ja, ongelooflijk. Dus, ja. <laughs> ja, maar dit, kijk, dus, dat, dat zeg ik al. Dat jongens, autosport blijft gewoon gevaarlijk. Ja. Uh, bij de afgelopen weekend in Pauw IK hadden we een uh, Formule 1 auto march. Ook in feite weer gewoon zo'n private rider. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nu zelf op de baan gereden. Als je op Pauw iets wil uh, raken, een zijkant of een bandenstapel of een muur... dan moet je verschrikkelijk hard je best doen. Ja. Maar ook heel erg hard je best, hoor. Ja, dat, en... gaat dat uh, lukken, volgens mij? Is dat echt ja, niet ja, te doen? gewoon bijna, bijna niet te doen. Want het nee. is allemaal best wel heel ver vandaan. En, uh, en hij kwam terug op het trailer. En ik kijk uh, Patrick aan mijn teamgenootje... ik zeg, Patrick, hoe dan? Weet je ja. waar? Ja. En, en uh, gelukkig die rijder had ook niks... maar die auto die was gewoon totaal afgeschreven. Gewoon echt helemaal niks meer op. Ja, en, maar we hadden wel zoiets van... waar dan, hoe dan? Ja. Maar het toont wel weer... Uh, als je zelf het gevoel hebt in een auto zitten en de, de, de het circuit lijkt heel erg veilig, want de uitloopstroken zijn daar immens. Laat me zeggen, je zou in, in Sanford in de tassenbocht eruit vliegen en je eindigt, dan heb je ruimte tot en met de muiden tot en hoog het. Zo zijn die uitloopstroken daar. Ja, ja, ja, um, ja. En dan, dan blijft de autosport toch gevaarlijk, want het lukt dan toch om moet om z'n hele auto af te schrijven. Ja, ja. En dat zie je nou in Portemau ook weer, je ja. denkt nou, dat kan helemaal nooit gebeuren. Ja, weet je, het is, uh, op het moment dat het misgaat met een auto is het ongeleid projectiel. Je bent gewoon passagier. Ja, je precies. Volgt. Zeker. Ja. Nou, het uh, is even wennen voor ons. Maar wordt er uh, dit jaar nog gereisd met de Formule 1 eigenlijk? Weet jij dat? Maar <lacht> ergens, ja. Ja, duurt wel een hele tijd, hè? Ik vind dat ze wel heel veel vakantie nemen tegenwoordig. Ja, <lacht> ja hebben ze weer zomervakantie, ja. ook <lacht> grote zomervakantie. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ja. volgende week uh, weer aan de bak. Volgende week mogen ze weer. Ja, gaan we kijken of het weer een Max-feestje gaat worden. Ik denk, ik denk, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik weet eigenlijk niet wie die jongen nu moet gaan stoppen, mooi. Maar... zeker. Laten we hopen op Alonso, want ik ga je vertellen, als Alonso weer een Capri gaat winnen, nou, dan hebben we echt feestjes in Spanje hoor, dan wordt het echt helemaal feest gebeuren. Dus uh, laten we wel kijken of dat gaat gebeuren of niet. Nou, ik ben heel benieuwd. En dan gaan we, ja, over 20 dagen, 4 uur en 5 minuten gaan we naar de United States. Naar Miami. Ja, ja, Miami. Ja. Ja, ja. welkom to Miami, zullen we ja. maar zeggen. Ja, heel ja, veel water op het ogen. Nou ja, dat, uh, dat bedoel ik. Z, uh, ja, iedereen zei van... Ja, wat een beetje nep, hè. Want ze hadden nepwater uh, verleden jaar nou, ook, uh, Benno. Is, maar uh, nu hebben ze echt water daar, uh, ja, uiteindelijk. Benno kan, Benno kan er nu met z'n 20 meter jacht doorheen. Dus geen probleem, gaat helemaal lukken. Nee hoor, nee. Ja, dat uh, zwemt lekker daar. En zullen ze laten liggen, dat water? is wel handig. Ja, het enige eind, probleem wat je in Miami hebt... Als je daar heel veel water is... Heb je dus we hebben het ook gelijk, een hoop haaien volgens mij. Oh ja, ja, ja. Zoals oh god. Een krokodillen. Nou, <laughs> oh god, oh god. Nou ja, die, ja het is wel heel nep hè, he? dat, uh, dat, dat haventje wat ze uh, aangelegd nee, maar, hebben. Is in Amerika niet alles nep? Ja, dat is ook zo. Maar... Dat is toch gewoon zo. Het anyway, is toch een nepland. Gewoon lekker mee stoppen, <laughs> zou ik zeggen. Een yep. nepland. <Yeah. s> nou ja. <s> <s> nou ja, kijk, Amerika, de dat, jongens, wees dat, blij dat, dat er gereisd wordt. Ik denk ook door de mensen die het allemaal overgenomen worden. Daarom hebben we nog Formule 1. En um, uh, uh, uh, het is heel simpel. Er wordt heel veel geld toch wel ook uit dat land, uh, zeg maar, dat uh, zeg maar Formule 1 ingepompt. Uh, door, door de organisatoren toestand, dat soort dingen. Dus uh, voor mij mogen ze. Voor mij mogen ze. Dat is zeker waar. Nou ja, we maken ja. er gewoon een feestje van over de 20 dagen. Dan Ja, natuurlijk wel ja. weer. Jeetje, man. man. rendel. dank je wel ja. weer voor je bijdrage vandaag. Ja, volgende week vanaf Hockheim. Dan zit ik op oh. Hockheim alweer. Oké, okay. nou dan gaan we je bel op je 06. Ja, ja. Op de 06. Ja. Oké, okay, dank je wel. Oké, okay, veel plezier. Fijn weekend. Okay. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, we hadden het net over Miami. Ja, nou ja, dan gaan we even uh, naar Miami toe uh, binnen. Ja, gezellig. Met uh, deze single van uh, Will Smith en Miami. Uh. <laughs> Can you feel it? Eh? Can you feel it? Eh? Jig it out Uh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 Ain't nobody got 'em. Ain't no surprise in the club to see stars. Still on Miami, my second home. In Party in the city where the heat is on all night on the beach to the break dawn. Welcome to Miami. Bienvenido, Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach to the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the where the heat is on all night on the beach to the break of dawn. Welcome to my Miami. Jump! Yeah. Yeah. net zien, uh, Benno, de echte goede platen zijn ook meteen uh, heel snel weer afgelopen. Ja, dat is... Uh... Dan denk je van nou, het had nog wel even een paar minuten door ja. kunnen gaan met TCC en Feel the Love, maar uh, helaas pindakaas. Het is niet anders. Daar staat oh. altijd een verhaal achter, wist je dat? Dat, een verhaal, ja een verhaal dat uh, vroeger mochten de uh, vanwege de jukeboxen mochten de, de liedjes mochten niet zo lang duren, want anders uh, ja, er moesten er natuurlijk steeds muntjes in die machine worden gegooid. Ja, nou ja. zie je wel bij die uh, tegenwoordige rappers uh, zeg maar, hè, ja. die uh, platen maken. De meesten doen dat uh, zo'n 2,5 minuut, 2,45 ongeveer. Oké. Okay. Dat is wel heel apart. Dus het ook eigenlijk weer terug. Dus ook weer, uh, de korte platen komen ook weer terug. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, het is uh, tijd voor uh, Beesten in het Nieuws. Ja, en deze week uh, hebben we het maar liefst over, even kijken, uh, 9 honden. Ja. Ja, nou, oh, ik heb een foto gezien. Ja, ja leuke puppies. Ja, precies, puppies. Ja, puppy power, zo noemt dieren het huis het, en het. zijn uh, acht mannen en één dame van nu zeven weken oud. Eens even kijken, ze zijn oh, precies. Ze zijn 8 maart 2023 geboren. En ze kunnen bij kinderen, ze kunnen bij, hot, uh, bij andere honden, uh, ze kunnen bij katten. Ze hebben geen speciale zorg nodig. Ze zijn uh, gecastreerd en gesteriliseerd... Uh, ja, en het zijn puppies. Dat betekent, ze moeten nog een beetje zinnelijk zijn. Kunnen wel mee al in de auto. Ze zijn goed aan de lijn. Moeten natuurlijk nog, wel nog basiscommando's leren. Net zoals zinnelijk worden. Ze schijnen waakzaam te zijn. Ja, wat voor honden gaat het? Dat moet ik er natuurlijk wel bij vertellen. Het zijn uh, stafvoortkruisingen met vermoedelijk bulldog. Nou, dat zullen een knappe honden worden. <laughs> jongen, jongen. En dan, een, en dan nog waakzaam. Dus, uh, en dat is natuurlijk wel heel leuk. We hebben altijd heel weinig puppies in de, in de uitzending. Via Dierenthuis. Dus ik denk, ik pak deze. Er staat natuurlijk een foto op de website van thuis. En het, zijn wel, het was schattig om te zien allemaal. Het zijn natuurlijk wel hele ondeugende hondjes. Daar moet je wel rekening mee houden. Ze gaan natuurlijk de, de, hun grenzen opzoeken. En uh, je moet dus, ja, er worden eigenlijk mensen gezocht die veel tijd en energie hebben... om, hun, uh, om dat in die hondjes te stoppen. Want uh, ja, ze zijn natuurlijk ook knuffelig en zachtaardig. Nou, mocht je er zin in hebben in een reutje of een teef, dan zou ik zeggen... Uh, hollen naar het Kennemerland, Want uh, ja, de honden die komen er altijd wel uh, massaal in. Maar ze gaan er ook weer massaal uit. Dus dat is heel erg fijn dat het dierenhuis heeft. Een hele belangrijke en duidelijke functie hierin. Ze worden trouwens wel groter dan 50 centimeter. Hebben weinig vachtverzorging nodig. Kunnen loslopen. Ja, dat is met elke hond zo. Je laat, ja, van van ja en, maar uh, op strommig niet, hè? En, en pas uh, na 7 uur. Uh, ja, oh ja, dat, dat, daar, daar had jij weer een bericht over. Hè? Ja, dat, uh, dat uh, is uh, vandaag uh, ingegaan. Normaal gesproken ja. mag de hele dag uh, de hond op het strand. Ja. Maar vanaf uh, ja, het zomerseizoen, 15 april tot 1 oktober, uit, uit mijn hoofd... Ja. Uh, mag je dan uh, vanaf 7 uur s'avonds uh, met de hond... en die mag dan ook uh, loslopen. Okay. En uh, in het centrum mag je in principe niet loslopen. Er zijn wel een paar uh, losloopplekken, maar... Uh, ja, dus uh, als je hem los wil laten lopen, moet je echt het strand op na 7 uur s'avonds. Ja, het lijkt me trouwens niet zo slim om een hond los te laten lopen in het centrum van Zandvoort. Want uh, als het oversteekt, dan oversteekt uh, ja, en de bus komt eraan, dan dus is het ook allemaal een heel, heel akelig idee. Uh. Dus uh, nou, ik zou zeggen, kijk maar even op de uh, Facebookpagina. Dat kan natuurlijk ook van het Dierenthuiskermeland. En verder moet je zijn aan de Kees op straat, hier in Zandvoort, uh, voor uh, meer informatie. En wat bedoel je nou met uh, goed aan de lijn? Ze zijn goed aan de lijn. Nou ja, dat hij niet trekt. Of dat jij niet aan die, uh, Dat de hond niet trekt. Maar dat jij ook niet hoeft te trekken. Dat dus ze oh, gewoon dacht Dat ze aan met... het afvallen waren of zo. Oh, nee, goed nee, nee, nee. aan de lijn. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat is niets, maar uh, leuke puppies dus bij het uh, dierenthuis. Kennen we land tot zover. Het dier van de week. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.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 Als je nou het lekkere van deze Beatle plaat hebt, nou dat is la la la la. Kan je ja, lekker ja. meedoen. Heerlijke, lekkere muziek, toch? Ja, ja, die jongens ja. waren gewoon even hun tekst kwijt. Ja, nee, maar het klinkt goed ja. op zich. Je hoorde, hey Jude. Nou ja, straks uiteraard weer meer. We gaan nog even een inhaakdagje doen, dagje doen, toch? Ja, ja, ja, ja. ik heb ja. er nog wel een paar. Nou, oké, okay, dat hoor je naar deze plaat. En die is van Jung. He, wat je vanavond uh, kan uh, gaan doen. Wang Tonight, uh, mooie klassieker uit de jaren 80. Uh, everybody have fun tonight. En vanavond ook uh, de Zandvoortse Radio, uiteraard. Straks uh, entertainment for tussen 5 en 7. En dan tussen 7 en 9 hebben we de Waardtoren, Benno. Leuk! En dan vanaf 9 uur hebben we weer uh, Mario Zandvoort met. Uh, Lekkere dansbare hits tot aan middernacht in de Nightwalk. Die Mario. Die Mario, die flikt het maar weer, hè? Zo, zo, zo. Zeker weten. Nou, wat wij ook flikken is de inhaakdagen. Ja, dan begin ik vanaf uh, maandag, uh, 17 april. Dan is het Wereldhemofoliedag. Weet je nog wat hemofolie is, uh, Rob? Ik ben het even vergeten. Het is een erfelijke stoor, stoornis in de bloedstolling. Het bloed kan niet goed stollen omdat bepaalde stollingsfactoren in het bloed ontbreekt bij hemofilie... blijft de patiënt bij een verwonding of inwendige bloeding... langer bloeden dan mensen zonder. Ook bij een relatief klein ongeval zoals een sneetje of een bloedneus. Het is een tamelijk zeldzame ziekte. Komt ongeveer 1 op de 10.000 voor. Dan is het ook nog maandag, internationale dag voor de boerenstrijd. En dan denk je, ja, hier in Nederland de boeren die hebben heel veel strijd geleverd. Nee, het gaat eigenlijk meer... Wereldwijd om een, uh, dat is natuurlijk een internationale dag, voor uh, uh, de kleine boeren. Uh, wereldwijd, omdat de, bijna de helft van de mensen op de wereld is een kleinschalige boer. En daar gaat het over. Het, begint ook, uh, het is uh, ook het begin van de week van de Theek. Ja, die beestjes, die akelige beestjes kan ik bijna wel zeggen... Die, uh, die worden straks ook weer wakker en dan moet je weer uitkijken. ziekte van lijm, uh, hè? Ja, de ziekte van lijm, precies. en uh, nou en die week van De Week van de Teek wordt jaarlijks georganiseerd... door de landelijke samenwerkende organisaties... en het zijn er heel veel te veel om op te noemen... Maar of u nu werkt in het groen of graag recreëert in de natuur... het is goed om meer te weten over de risico's en het voorkomen van tekenbeten. En we hebben daar natuurlijk een website voor, weekvandeteek.nl. Dan dinsdag is het uh, Europese Dag van de Rechten van de Patiënt. In Europa hebben we als patiënt veel rechten... in tegenstelling tot veel andere landen buiten Europa... waar vaak geen patiëntenrechten bestaan. ...zorg die we in Europa ontvangen en, ontvangen... ...en de patiëntenrechten die we hebben... ...zijn dus niet vanzelfsprekend. Vandaar dat de... Uh, 18 april, dus de Europese. Even kijken. Nee, ja, de Europese dag van de rechten van de patiënt is. En op deze dag staan de rechten en de informatievoorziening van de patiënten centraal. Woensdag is het knoflookdag, daar hadden we het al over gehad. Maar het is ook de landelijke dag tegen pesten. Pesten komt voor in groepen waar mensen zich niet veilig voelen. Je hebt de kracht om hier verandering in uh, aan te brengen en te zorgen voor een veilige omgeving waarin iedereen tot bloed. Kan komen, want ja, ook jij hebt invloed. Juist in onveilige groepen hebben leidinggevenden, trainers en leraren minder zeggenschap dan de groepsleden zelf. En laten we daarbij niet vergeten dat deze landelijke dag ons collectief stil doet staan bij de pijnlijke gevolgen van pestgedrag. En de website daarvoor is stoppestennu.nl. Het is Bananendag, daar hebben we het ook over gehad. De dag van de Chinese taal is op donderdag eh, 20 april. En deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen... om de meertalige en culturele diversiteit te vieren. Ook willen ze het gebruik van de zes officiële talen stimuleren. Het is, eh, ja, eh, alle werkgevers die een secretaresse hebben... in je agenda, donderdag 20 april is secretaressedag nationale streep-secretaressendag.nl. En eh, die moeten dan even in het zonnetje worden gezet... in Nederland en in België. En geef dan gelijk je secretaresse of je secretaris een high five. Want het is ook high five dag. oh maar daar moet je weer mee oppassen natuurlijk. Hè? Dan wat? krijg je ongewenste intimiteit, hè? Oh, ja? Ja, ja Nou ja, misschien een dan een, een box. Een box. Een box is wat afstandelijk. Hè? Nou ja, een high five dat uh, bestaat al een tijdje op twee Oktober 1977 sloeg Dusty Baker zijn 30ste homerun van het seizoen. En dat was natuurlijk in Amerika. En bij het begroeten van Baker op de thuisplaat. had Burke zijn hand omhoog. En uh, Baker sloeg de, tegen de hand van Burke. En, en, en de high-five was geboren. Dan het laatste, vrijdag. Uh, 21 april, dan is het, begint het suikerfeest. En daarmee hebben we de inhaakdagen weer gehad. Oké, okay, dus uh, dan is de Ramadan uh, weer voorbij. Dan is de Ramadan weer voorbij. Oké, okay, dankjewel voor de inhaakdagen. Uh. Ja. Straks na vijf uur, als het allemaal uh, meezit, uh, in ieder geval Fred met uh, Entertainment for You. En Fred, uh, ja, dat heb je waarschijnlijk ook gehoord in Zandvoort uh, voor jou, uh, Benno. Ja. Die is uh, gek van die plaat van uh, Cold Band en uh, Noodgeval. Want Dit is een oh, Noodgeval, ja, dit is weet noodgeval. je wel. Ja, En die hebben een nieuwe single, die Cold Band. Oh. En uh, die gaan wij draaien, zal ik uh, voor vijf uur. Hier oh, wat is uh, leuk. Rommel, de nieuwe Cold Band. Het is uh, zeker geen uh, rommel, uh, de nieuwe single van joh, de, de single Rommel, uh, Benno. Oh, rommel. Ja, zo heet het plaatje. Oh, ja, dus, uh, nou, zeker geen rommel. Nee, uh, nee, zeker niet. Lekkere plaats. Tempo dat er goed in. Zo is het. En uh, we gaan nog even een uh, nieuwe single draaien van uh, Fleming als ze toch bezig zijn. Zozo. Hier is Verleden tijd. Weet je nog toen jij zei dat je ruimte nodig had? Uh.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 Singer van uh, Fleming Oordje en verleden tijd. Nou, Fred is uh, gearriveerd in de studio, Benno. Ja, geweldig. Goed uh, je weet te zien, Fred. Ja. ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Straks uh, ben je er weer met uh, Entertainment for You. Ja, we gaan weer lekker muziek draaien. Lekkere muziek, ja, ja, want het is ook lekker weer, dus... Uh, ja. Zomerse uh, muziek. Dus zomers muziek erbij. Uh... Dus Weer slechte muziek. Zover moet je niet gaan, oh, oh, Oké. Okay. Okay. Dus nou ja, als uh, mensen platen willen horen... ze kunnen het uh, aanvragen bij je. Ja, zfmartiesten.nl eventjes rechtsboven... En bij een verzoekje aanvragen. En dan komt het vanzelf bij mij terecht. Nou, helemaal goed. zfmartiesten.nl voor uh, jouw verzoekplaten... zometeen na vijf uur... Tot zo, Fred. Jo, tot zo. Tot zo. Nou, wij zitten alweer aan het einde van dit programma, Ben. Ja, nog even ben een laatste opmerking. Het, uh, het, het, als het goed is, hangt voor het uh, raadhuis het, uh, de regenboogvlag. Ja, ik heb het even bekeken vanmorgen. Hij hangt uh, keurig netjes. Goed zo. Nou, dat was ook de bedoeling. Want het COC, de Belangenorganisatie van het lhbti heeft oproep gedaan om vandaag de regenboogvlag uh, op uit te hangen als reactie op de geweldsincidenten van vorige week. En Sandvoort keurt het geweld af en daarom heeft het gehoor gegeven aan de oproep. En daarom hangt ook vandaag de regenboogvlag voor het raadhuis. Zeker weten. Nou, wij zijn er uh, volgende week weer, Benno. Ja, dan zijn we er weer. En jij, uh, fijn weekend. Ja, jij ook. Zeg. En uh, <lacht> jij ging knip. nog uh, naar de Silik, hè voor die uh, mozaïek. Uh, ja, ik ga misschien even kijken. Dat ja. is wel leuk hoor, daar. Ja, zeker. De Silk en uh, Lis en dergelijke. Ja, en dan uh, volgende week uh, Bloemenkorso. Ja. Nou, uh, kijk nog even in het dorp, de regenboogplagang. Nou ja, dan moeten we ook een uh, regenboogplaat gaan draaien natuurlijk. Oh, uh, ja. Als laatste voor het uh, oh, nieuws ja. en uh, weer voor ah, uh, vijf uur. Ja. Dus de Village People is hier met YMCA. Man, there's no need to feel down. I said young man,